11 uur Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Israël geeft toe dat de eerste verklaring over de aanval op een Palestijns hulpconvooi niet klopte. Bij de aanval twee weken geleden werden 15 hulpverleners gedood. Ze reden in een convooi bij Rafa toen ze onder vuur werden genomen. Het Israëlische leger zei eerst dat militairen het vuur hadden geopend omdat het convooi zonder zwaailichten reed. En dat zou verdacht zijn geweest. Maar gisteren bleek uit beelden die online kwamen dat ze wel hun zwaailichten aan hadden.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 Een man is vannacht zwaar gewond geraakt toen hij van een viaduct van de A20 in Rotterdam afsprong. De man kwam op een houten paaltje terecht op een bouwplaats. Vlak daarvoor was de man betrokken bij een kopstaartbotsing op diezelfde snelweg. Hij zat in de achterste auto en kreeg na de botsing ruzie met iemand anders in die auto. De bestuurster van de voorste auto was niet bij de ruzie betrokken.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 Met nu ZFM Jazz. Yes. Noordzaks van Jim Tomlinson uh, met het, de klassieker So Dan So Samba. Welkom terug bij ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. En de rode draad is de saxofoon in uh, al zijn facetten en allerlei soorten saxofoons. Het is eigenlijk een beetje ondoenlijk om een jazzprogramma uh, een <laughs> een te maken... en dan een keus te maken tussen al die grote jongens. Coleman Hawkins, Lester Young, Ben Webster... Bud Johnson, Bud Freeman, Don Bias. Buddy Tate. Het gaat me door Philip Phillips, Frank Foster, Jerry Mulligan... Het is lastig om een keuze te maken... maar ik heb toch geprobeerd om uh, een variatie te krijgen... en een soort doorsnee. We kunnen ook niet om de grote jongens heen terecht. Sten Gets bijvoorbeeld. Grandfather's Walls.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 Ja, Mr. Stan Gets himself. Uh, ja, en ik heb nou alweer wat op de draaitafel van uh, het orkest van destijds. Dat werd geleid door de Nederlandse pianist en orkestleider en componist Ruud Bos. Ruud Bos overleden alweer in 2023. Een begenadigd uh, muzikant. En die had een, uh, een big band van grote klasse uh, en zo'n big band, een man of 18 tot 20. In ieder geval vijf saxen, vier trompetten, vier trombones. Dan gaat het klinken en die hadden op de cd bij zich de Deborah Brown. Deborah Brown. En uh, wij horen een, een sax-solo in dat stuk van uh, een van die saxofonisten... Stefan de Beveren. We gaan luisteren naar uh, een klassieker All of Me... Take my lips. I want to lose them. Take my arms. I'll never use them. Your goodbyes left me with eyes that cry. How can I go and deal with them? You took the part that once was my heart. So why not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 Brown, All of Me, met de, een big band van Ruud Bos. Ja, als we het over saxofonisten hebben, dan komen we ook op het terrein van de mensen die niet alleen in de jazzwereld, maar ook in de, tussen popwereld van toen grote ogen, hoge ogen gooiden. En dat was bijvoorbeeld meneer, Earl Bostic, de man die beroemd is geworden door zijn compositie Flamingo. Uh, ik ga hem nu laten horen met zijn hele band in een uh, stuk van Fats Waller, Ain't Misbehaving. Altist, Altist <coughs> Earl Bostik. En van de Alt gaan we naar de tenor van Ricky Ford, Samba de Caribe. Thank you. Daar voegen we niks aan toe. Ik heb op de draaitafel liggen uh, nu de baritonsax van de man... die uh, dit instrument wel heel erg bekend heeft gemaakt. En, en dan heb ik het over uh, Jerry Mulligan. En die Mulligan die is eigenlijk bekend geworden in de periode van de cool jazz... Uh, door opnames te maken uh, zonder akkoordeninstrumenten zonder piano, zonder gitaar... alleen instrumenten ernaast. En daar is hij groot mee geworden en bekend. Hij heeft lang gespeeld, uh, smaakvol. Hij was een, ook zelf een goede pianist, goede arrangeur. En uh, is de geschiedenis ingegaan als een van de meest toonaangevende baritonsaxofonisten. saxofonisten uh, Luisteraars die laat hebben ingeschakeld... die denken waarom heeft hij het steeds over... Saxofoons, wel, dat is de rode draad in het programma van vandaag. ZFM Jazz op zondag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. We gaan luisteren naar die Mulligan. En die heeft een zeer interessante groep muzikanten om zich heen. Hij speelt op de bariton sax, Lionel Hampton op de vibrafoon. Hank Jones piano. Ja, Bucky pizzarelli gitaar. George Duvivier op de bas en Grady op het slagwerk... dan hoef je daar niets meer aan toe te voegen. Dat klinkt gewoon als een klok. We gaan luisteren naar een, uh, een standaard stuk Limelight. Thank you. We spelen net zo lang door tot de man in de studio de knopjes langzaam naar nul draait. Jerry Mulligan, Limelight. In het eerste deel van ZFM op zondag had ik al een aankondiging gemaakt voor uh, het optreden volgende week in de serie Jazz in Zandvoort. Dat uh, volgende week zondagmiddag wordt uitgevoerd in uh, Nieuw Unicum. En daar zijn nog kaarten voor. En daar treedt dan op de Unaccounted for van een Menno Daams. En Menno Daams, trompetist, begenadigd trompetist. En daarvan heb ik ook een cd, niet van die Unaccounted for, maar wel van Menno met een groep om zich heen. Ronald Jansen Hartmeier op de Altsax. Berend van Berg piano, Ton van Bergerijk Gitaar... Adrie Braat, de steady Man... Op de, pas ook in de, in de, in de jazz wordt geweest. Aan de Controbas leidt ook op dit moment uh, en de Amsterdamse big band. En hij is uh, de muzikaal leider van de Dutch Winkel. En Louis erbij op het slagwerk. Gaan we nu horen in uh, een stuk, uh, ja dat is niet zomaar een stuk, T for Two. vaker gezegd in dit programma... als je... Uh, beroemdheid bent... omdat je gewoon fantastisch speelt... dan is het altijd... des te meer leuk... als je om je heen... andere beroemdheden verzamelt... en daar opnames mee maakt. Want dan wordt het alleen maar nog mooier, nog groter... en niks... Uh, uh, ik, ik en de rest kan stikken. Fantastisch. En dat is het geval met iemand als Oscar Pietersen die heeft enorm veel... Met anderen opgenomen en had er zichtbaar altijd plezier in. Hier gaan we Oscar Petersen horen. Met op de bas Niels henning Usset petersen En op het slagwerk Louis Nash. En als twee blazers zijn erbij gekomen. Roy Hargrove op de trompet. En Ralph Moore op de tenorsax. En we gaan luisteren naar een stuk. En dat heet Blues for Stephanie. Peterson, Roy Hargrove en Rolf Moore. Dan is het nu tijd voor een uh, andere grootheid. Uh, Sonny Rollins. Goede wijn behoeft geen krans. Wij horen hem op zijn tenor in een klassieker... die door heel veel orkesten wordt gespeeld. Ook uh, op jam sessions vaak als laatste stuk als uitsmijter, zal ik maar zeggen. En uh, dat is dus het stuk... Saint Thomas Sint Thomas, Sonny Rollins. Het is nu tijd voor een, uh, iets wat als een grap min of meer begon... maar wereldwijd een enorm klassieker is geworden. In 1947 hadden we de Big Band van Woody Herman. En hij noemde zijn Big Band altijd My Hurt, mijn kudde. En... Uh, daarin zat de saxofoonsectie bestaande uit Zoet Sims, Serge Chaloff, Herbie Stewart en Stan Getz en die vier mannen die uh, die vier mannen die werden gekscherend... de Four Brothers genoemd en daar is weer een uh, een compositie voorgemaakt en uh, dat heette uh, de Four Brothers. Nee, niet de Four Brothers. Zij waren de Four Brothers. En de compositie heet Four Brothers. Is ontelbare keren door allerlei orkesten gespeeld en op de plaat gezet. En het oorspronkelijke ga ik nu laten horen. Four Brothers. is het, de Four Brothers, met het stuk Four Brothers. ZFM Jazz op zondag zit er alweer bijna op, twee uur lang, van alles wat, met als rode draad, de saxofoon. Volgende week zit hier een collega en gaat het programma gewoon weer verder, elke week, verrassend elke week, wat nieuws. Ik ga dit programma beëindigen met een opname van Ben Webster, de, van de CD, de Frog, en hij wordt begeleid door het trio van Oscar Pietersen. Bedankt voor het luisteren. Graag, ik hoop dat je. Eh, graag tot de volgende keer.